Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Trump heeft aangekondigd dat hij de Amerikaanse topmilitair Charles Brown vervangt. Brown staat pas anderhalf jaar aan de leiding van een adviesorgaan... met daarin de hoogste militaire leiders van het land. Normaal zit de voorzitter een periode van vier jaar op die post. De Amerikaanse minister van Defensie had eerder al twijfels geuit... en vroeg zich af of Brown de topfunctie wel verdiende. Trump kondigde ook aan vijf andere militairen op hoge posities te gaan vervangen. In de buurt van Walsoorde in Zeeland zijn afgelopen avond twee lichamen gevonden. Een voorbijganger trof de lichamen aan bij een radartoren aan de zeedijk langs de Westerschelde. De politie heeft de identiteit van de twee nog niet vastgesteld en houdt rekening met verschillende scenario's. Het Amerikaanse persbureau AP wil via de rechter de toegang tot persconferenties van president Donald Trump afdwingen. Het persbureau is sinds vorige week niet meer welkom in the Oval Office, het kantoor van Trump. Reden hiervoor is het besluit van AP om vast te houden aan de benaming Golf van Mexico... terwijl Trump die naam onlangs heeft gewijzigd in Golf van Amerika. AP vindt dat de weigering in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid die in de grondwet zijn vastgelegd. Het Witte Huis zegt de gang naar de rechter af te wachten. Bij een hack bij de populaire cryptobeurs Bybit... is voor bijna anderhalf miljard dollar aan digitaal geld gestolen. Het zou gaan om de grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. Volgens een topman van Bybit wist een hacker in te breken in een soort digitale kluis. Waar het geld nu is en of het is terug te halen is niet bekend. De topman van de platform uit Dubai zegt dat alle verliezen gedekt kunnen worden... Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen regent het. De meeste regen valt aan de kust. In het oosten kan in de ochtend de zon nog even schijnen. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Met nu de nacht. Life is Ha ha Good time Good morning, girl. Gonna have myself some fun, night, fun, fun, fun Saturday night, Saturday night. Make love until the morning comes I like to party mm -hmm. Everybody does You can wait for the weekend, no, no To see what you're getting into, But you got to get down, down, down, down, down, down Even if you stay at home See your truth.